De 29-jarige Abdelkader zou gezegd hebben dat hij trots is op Mohammed. Hij ontkent dat hij van de plannen van zijn broer afwist. Hij is vandaag voorgeleid aan de rechter. In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond krijgt de PVV vier zetels minder dan vorige week en komt uit op 21. De afgelopen week stond er een teken van het vertrek van Hero Brinkman uit de PVV-fractie. De VVD krijgt er in de peiling twee zetels bij en is met 31 zetels weer de grootste partij. Vorige week was de SP nog de grootste, maar de socialisten blijven op 30 zetels staan. De opmars van de PvdA is tot stilstand gekomen. De Sociaaldemocraten scoren net als vorige week 21 zetels. De brandweer in Friesland heeft grote moeite om een brand te blussen in de buurt van sint nicolaas Ga. De brand woedt in een afgelegen opslagloods. Er is te weinig bluswater in de buurt en daarom wordt er een brandslang uitgerold van 3 kilometer lang. Vanwege asbest in het dak van de lood... zijn de bewoners van een nabijgelegen boerderij geëvacueerd. Mensen die wat verder wonen moeten ramen en deuren gesloten houden. Het NOS-radioprogramma Langs de Lijn... wordt vandaag voor de tienduizendste keer uitgezonden. Zometeen begint op deze zender een speciale uitzending... die tot zeven uur duurt. De eerste uitzending van Langs de Lijn was op 1 januari 1967... Het sportprogramma is dagelijks te horen, maar de zondagmiddageditie blijft veruit het populairst. Met gemiddeld ruim een half miljoen luisteraars. Het weer vanmiddag is het droog, zonnig en de maximumtemperatuur die varieert van 13 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. En ook de komende dagen blijft het droog en zonnig voorjaarsweer. Dit was het NOS Journaal. Magazine. Magazin. Kijk vanmiddag om 1 uur naar ons culinair programma Epicerie Fine met de topchef Guy Martin. Dit programma is Nederlands ondertiteld. TV5Monde.com TV5mond. Het nieuwe rijden, oftewel doorschakelen bij lage toeren, is hartstikke goed voor uw brandstofverbruik, maar ook wel een beetje saai.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 Hier zijn Twan van Peperstraten en Tom van het Hek. Goedemiddag, dames en heren. Ja, Het is een hele feestelijke omgeving hier in Beeld en Geluid. Tienduizendste uitzending van Langste Lijn. We zijn er trots op. 1967 begonnen we voor het eerst. We gaan een heleboel leuke dingen doen. Maar Twan, we zijn een sportprogramma, hè? En dus hebben we veel voetbal. Vier wedstrijden vandaag in de Eredivisie AZ-RKC. Het begint zometeen al om half één. Om half drie hebben we de Graafschap Feyenoord en Heracles tegen FC Utrecht. En om half vijf integraal te beluisteren hier op Radio 1 Ajax tegen PSV. En we zijn natuurlijk ook bij de laatste dag van het schaatsen. WK afstanden, hockey, Amsterdam-Rotterdam, gent wevergem dat is wielrennen. En ook in Maleisië wisten ze dat het 10.000-uitzending vandaag was. Hebben ze een regenbuitje georganiseerd. En daarom rijden de auto's nu nog in de ronde, Ronald van der dan. Klopt als een bus hoor, inderdaad. Uh, we hebben drie kwartier stilgestaan wegens een hoosbui hier in Maleisië. En op dit moment aan de leiding net over de helft van de race. Jawel, Ferrari met Fernando Alonso. Zijn ervaring komt bovendrijven. En verrassend op de tweede plaats met de sauber Sergio Perez. Daarachter Hamilton, Vettel de wereldkampioen. Rijkonen, de, de herentreder op de vijfde plaats. En Weber ligt zesde. En waar is dan Jensen Button, de winnaar van de eerste Grand Prix? We moest een nieuwe voorvleugel gaan halen na een botsing met Kartikian. En hij ligt op de negentiende plaats.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 Met een kater voorop Daarachter twee konijnen Met een treffer op de kop En dan de grote sloos aan die let aan blazen ei Wanneer je het sput, dan sneeuwt het Op de hemdmondse afdij Ik rijk een meisje Mijn koperen hand Dan komen er twee mooren Met hun slepen in de hand Dan blaast er de vanvaren Ter ere van de schade.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 Dus het geeft niet en het komt niet in de krant. Het leed is geleden, de horizon schijnt. Wanneer de doden dronken zijn en Birla la verdwijnt, dan steken we de lofgrondwet en ook de dikke traag. En eten s'avonds, zandgebak op het feestje bij Klaasvaar. En onder de gouden heer.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 Ja, ja, ja, ja. De grootse het land van Maas en Waal. Muziek, oude fragmenten vandaag en natuurlijk ook historische stemmen. De 10.000 aflevering van Langste Lijn zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Presentatie, ook niet onbelangrijk. Het is misschien een beetje gek om uit mijn mond te horen. Een legendarisch duo in de jaren 80 was het duo met Koos Postema en deze Willem Ruijs. NOS Langste Lijn, hoe was het ook alweer... De Hier gaan we de Hunzerug in, we horen de banden piepen, dat is een goed teken. We zitten aan de buitenkant en vast erop. Ontzettend! En ik probeer nou heel normaal te doen, maar een mens in angst. En dan vraag ik je, je toch af wat dit is spotten. Willem Ruis, hoorde u hier schreeuwen bij Rob maken. Kosposma, Kosposma gaat er weer om lachen. Uh, ja. Eerst even terug naar die eerste tijd van Langste Lijn. Ontstond uit allerlei omroepen, hè? Het was eigenlijk iets heel nieuws. Ja, omroep, omroep zijn eigenlijk altijd tegen de NOS geweest. Dat was gezamenlijkheid die verder ging dan zij wilden. Dus Kees Buurman, die we toch vooral moeten noemen... de ontwerper van Langste Lijn en met het oog op morgen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 Daar hebben Ruijs en ik, gelukkig, en Herman van der Velde, nooit iets mee te maken gehad. Als u bij de omroep zou willen gaan werken, jonge mensen... gaat u dan nooit naar een vergadering. <laughs> de naam Herman van der Velde is gevallen. En muziek samenstellen bij Langs de Lijn jarenlang. Hoe belangrijk is muziek geweest voor Langs de Lijn, Herman? Uh, muziek is natuurlijk het grote bindmiddel tussen het gesproken woord... en de attentie die de mensen thuis aan het toestel moeten houden. Het is zo op de radio dat je kan... Oeverloos een kwartier praten over allerlei enge dingen, dan blijft de radio aan. Maar als er een plaat gedraaid wordt die de mensen irriteert, die de mensen niet leuk vinden, die ze niet kennen, dan gaat die radio uit. Dus muziek is eigenlijk, ik wil niet zeggen het belangrijkste van zo'n uitzending, maar het is wel heel belangrijk. En wat zei jou dan dat een plaat de mensen niet irriteerde? Wie dat zei? Nee, wa waarop waren jouw keuzes gebaseerd? Want je hebt dat zo lang gedaan en ja. blijkbaar ook ongelooflijk veel mensen mee aangesproken. Dat heb ik gedaan uit een soort vingerspitzengevuil uh, om, om een goed Nederlands woord te gebruiken. Ik heb het in de loop der jaren heb ik het ervaren en heb ik dus door die ervaring... heb ik dus steeds de goede muziek, toen was er ook nog heel veel hele goede muziek... goede muziek op het juiste moment kunnen draaien. En Koos, hoe belangrijk was het om de juiste tone of voice te vinden bij langs de lijn? Nou, dat weet ik niet. Het kwam eigenlijk geloof ik voort uit de sportelementen uh, van zo'n hele middag. Ik heb al van de week een paar keer verteld. Wij hadden een geluk uh, in de tijd dat Ruiz en ik dat deden, dat alle voetbalwedstrijden waren op zondagmiddag negen partijen. En dat begon ook allemaal tegelijk. Dus uh, verslaggevers die opgewonden uh, zich melden, ik moet erin, want het is hier spannend. Dat was een hele taak voor de regie om dat dan te regelen. Maar dat, dat gaf meteen al een sfeer. En daar waren we slaggevers bij, Jack van Gelder heb ik van de week genoemd. Nou, daar kon je op alle mogelijke manieren mee schakelen. Je kon zeggen, Ajax speelt vanmiddag met twaalf man, want Jack van Gelder zit er. Ja, dat zou nu niet meer kunnen, want nu zouden nou. hooligans hem waarschijnlijk de hersens slaan als hij nog <lacht> ergens anders kon. Maar toen konden, dit soort dingetjes konden nog. En daar werd soepel op gereageerd, daardoor ontstond meteen al de sfeer. Het was zo bedreigend, schreef een van de kranten ook. Die, die uitzending langs de lijn was toen zo bedreigend voor het voetbal... dat de KNVB eiste dat pas een half uur, uur na het begin van ja. de wedstrijden mochten we er naartoe. En dan mocht je geloof ik alleen en de stand zeggen. Ja, flit, Mens, meer ja. niet. Ja. Ja. Want anders gingen de mensen alleen maar aan de radio zitten luisteren. Kan ja. je nagaan. Ja. En Herman, nog even over dat bindmiddel. Als ja. er te lang gesproken werd, dan kwam jij jezelf wel even melden, geloof ja, ik, in de cel. Dat, dat, ja, dat, ja, dat, dat, dat maakten wij wel uit, hè? Ja, zo is dat het. Wij en wel, maar dan ja. riepen wij, kijk, plaat! Ja. <laughs> en dan kwam die ook meestal. De ja. mensen schrokken daar toch een beetje van. Lee Towers soms. Af en toe? Ja, <laughs> af en toe. Ja, ja. ja. klopt. Uh, uh, klopt. En, en, en Radio Tour de France dat heb je natuurlijk jaren gedaan, Herman. Ja. Uh, bijna de herintreden van de Franse muziek op de radio, hè? Uh, nou, dat, ja, dat programma, dat heeft daar wel aan meegeholpen, ja. Toen werd er dus echt veel Franstalige muziek gedraaid. Het was zelfs, het programma was zo populair dat dus gerenommeerde Franse chansonniers en chansonnières graag bij de opening van Radio Tour de France, de eerste proloog, de allereerste wedstrijd, kwamen ze op zaterdagmorgen uit Frankrijk. Yves Dutay kwam met de nachttrein kwam die naar voren. Uh, Patricia, Patricia Kaas. Kaas, niet te vergeten. We, we hebben dus heel wat, wat, wat, wat grande vedette hebben wij gehad. We hebben heel veel Franstalige muziek gedraaid. En uh, ja, de mensen vonden dat leuk. En, en leg nog eens even een vergelijking met uh, toen en nu. Uh, is het veel veranderd? Is de muziek in ja. langs de lijn totaal anders dan in jouw tijd? Ja, absoluut. Ja. Ja, de muziek is, is veranderd. Het komt ook dus door de aanvoer van de muziek. He, er is dus een andere muziek dan vijf, zes, zeven jaar geleden... toen ik in 2006 wegging. Maar um, het is een, een, een filosofie en je moet dat, iedereen moet dat voor zichzelf weten. Maar ik wilde altijd dat dus de platen die gedraaid werden of door de uitvoerende, of door het liedje zelf, dat die herkenbaar waren. Dus de eerste, je kan een onbekend liedje van uh, een vets domino draaien... maar het geluid is herkenbaar. En dat is het. De mensen moeten een, een liedje mee kunnen fluiten af en toe. En dat, dat is belangrijk. En dat hoor ik veel, veel te weinig. En dan hoor ik een nieuwe plaat, goede plaat... en die hoor ik dan daarna nooit meer. Dan denk je, van, nou, dat, dat, dat, dat kan niet. Koos, wat ook heel erg veranderd is, is dat alle overzichten van kleinere sporten... zijn nu op teletekst te vinden, rollhockey. maar bij jullie was dat een hoogtepuntje, hè? Ja. Altijd. En wij waren dol op uh, het kaatsen. De koning, kaatsen. Rollhockey. de koning van de partij, altijd een zakkenhoekstra meestal. En uh, rolhockey was er natuurlijk ook bij. Ja, en onverschrikkelijke paardenracers van heel vroeger. Ja, dat, ja. ja nou ja. ja. <lacht> ja. Maar ja, was... het, het gaf wel aanleiding, Koos, tot heel veel lachen. En toen ja. werd er dus ook nog hoorbaar gelachen in de cel. En dat buurman boos opbelde van... Hallo, als je iets leuks te vertellen hebt, kan je dat ook buiten de uitzending omdoen. Ja. Maar dat waren wel... Ja, als buurman belde en boos was, dan legde hij de telefoon neer... en begon zich rot te lachen thuis. Ja, ja, ja precies. Ja. Maar, maar nog even, even die vergelijking kozen tussen toen en nu. Zou jullie presenteren, jullie manier van presenteren, nu nog kunnen? Ja, dat, ja, dat weet ik niet. Uh, je ziet nu vanmiddag, bijvoorbeeld, belangrijke voetbalwedstrijden liggen volkomen gespreid. Dus het zal niet zo hectisch worden tenzij een van die partijen als Ajax achterstaat... Een nulletje of twee, drie, dan, dan ja. wordt het... Beginnend. Niet ondenkbaar. Nee, ze, uh, niet ondenkbaar. Dat ja. zou zeker niet. Zeker, nee, zeker niet ondenkbaar. Zullen we aan de voorbeschouwingen beginnen? Ja. ja. Dan, wat, wat wel fijn is... Jan van Hals met die doos erbij. Jan van Hals met die doos. Koos, wat wel fijn is, is dat altijd er altijd een naam is dat Hilversum is voor Ajax. Nou, als hier een bewijs zit van twee mensen ja. die dat niet zijn, volgens mij... Ja, maar Dan hadden het... we niet kunnen beginnen, Herman. Ja, mannen. maar Koos en ik, wij ja, hebben het heel zwaar gehad, hoor, in het verleden. Ja. Echt, even, waar even, even die nog... verschrikkelijke smeets... en zond Feyenoord bij toeval een keertje achter in de beginvaarten gebeurde ook wel eens. En dan belde die afschuwelijke smeets op en zei... Eh, uh, smeets, eh... Uh, uh, hoeveel is het bij Fijn, hoor? Ja. Ja. Alleen maar narren. En, maar, maar daar is hij mee opgehouden, werd te duur natuurlijk. Ja, ja. Even op die vraag van Twan. Ik wil toch iets zeggen over de verslaggevers van nu. Gisterenmiddag in de auto luisterde ik naar een verslag... van een fenomenale 10 kilometer. Hij had goed weer. Van Bob de Jong. Had hij het, goed. Weer, het weer had hij mee, korte broek. Daar was Bob. En die schaatste alles stuk. In de auto kon ik uiteraard alleen de radio horen. Twee verslaggevers. Ik denk hele jonge mannen. Sebastiaan Timmerman kan het. Sebastiaan. En, en nog één. Erma Nou, ja, Die deed het ook heel goed. Geen stotter erbij. Zo onder de indruk was hij. Afwisselend. Zo'n tien kilometer voor de radio verslaan. Ik vond dat uitstekend. Nog eventjes thuis in de auto blijven zitten om te horen... ja, hij is inderdaad die bergsma voorbij. Dankzij twee jonge radioverslaggevers. Maar ja, verder, geen muziek van Herman. Nou, dat is vervelend. Geen Litouwers, <laughs> hele middag niet. Hele middag niet. Litouwers. Maar weet je wat natuurlijk ook leuk was? Want iedereen heeft het altijd in deze tijd over Willem Ruis. Willem Ruis dit, Willem Ruis dat, Willem Ruis zus. Groots, leuk. Allemaal. Willem Ruis had één makker. hij had absoluut geen verstand nee, van muziek. Nee. Hij had absoluut geen verstand <laughs> van muziek. Hij hoorde dan wel of het Engelstalig of Nederlandstalig was. Draaide ik op een gegeven moment three times a lady van de Commodores. En hij was dat briefje kwijt. Dus hij zei, hij kon er niet uitkomen. Hij zei, heel duidelijk, het was een groot hit. Three times a lady de Commodores. En ruis die zegt, uh, dit waren de uh, four frubs. Met there's no more jam in the pot, oh, man. Dat was Sorry. toch leuk. Ja, dat was heel leuk. En dan ging gelijk de telefoon. belden de mensen, die zeiden van, ja, maar dat was toch, uh, waren toch de Commodores. En dan zei ik, uh, Willem. En dan die, zette hij zijn mooiste stem op. Met ruis, zei hij dan. En dan zei die meneer... Maar dit waren toch de Commodores? En dan kletste hij zo lang. Nee, de Commodores was een cover. En dit was het origineel van... S nou, sensationeel. Draaide ook, draaide ook heel vaak op verzoek. En Herman bracht het altijd mee. Omdat het buitengewoon sensueel gezongen werd. Ja. De Captain and Tenille. Captain oh, en En die noemden wij de Captain and Tenniel. Nou, u merkt de presentatie is inmiddels geheel overgenomen. Maar we gaan het weer heel even terughalen. Ja, sport vanmiddag. Wij gaan jullie, want er is ook sport vanmiddag. Enorm danken op dit moment. Maar jullie zijn de hele middag natuurlijk. Eh, Blijf alle jullie langs Langslijn Corivé We gaan zeker naar die uh, auto's. Ja, we gaan naar de auto's. Ja. We gaan naar de Grand Prix van Maleisië. Nog steeds bezig. Ronald van Dam. Ja, er gebeurt van alles hier in uh, Maleisië. Uh, een curieuze race, want uh, de sauber van uh, Sergio Perez... Een jonge Mexicaan van 22 jaar, is op jacht naar de koploper Fernando Alonso. Die rijdt echt de race van zijn leven. Het is alweer uh, drie jaar geleden dat er voor het laatste sauber won. Maar het blijft allemaal hectisch, want uh, de coureurs hadden dus te maken met een enorme hoosbui. Na de herstart moesten ze allemaal op regenbanden starten. Inmiddels geswitcht naar intermediates. Dat is een wat mindere vorm van de regenband. Maar het is een opdrogende baan. En nu komt zo het moment dat ze allemaal weer de pits uh, binnen moeten moeten komen om eigenlijk droge weerbanden te gaan halen. Ja, en wanneer doe je dat? Kortom, de laatste 15 ronden kon er nog wel eens een grote loterij gaan worden. Wie gokt er en wat doet de regen? Want dan wordt er ook weer een buitje voorspeld in bocht 3. Kortom, het is al een gekke middag en het kan nog gekker worden. Voorlopig Alonso met al zijn ervaring. Met die Ferrari die niet snel was. Onder normale omstandigheden. Maar ja, dit zijn bijzondere omstandigheden. En dan komt de ervaring van Alonso goed van pas. Ja, en die kijkt, in, uh, kijkt dan, uh, als hij het zou kunnen zien, zeg maar achterom. Als hij zou hem niet aanraden trouwens. Maar dan ziet je dus die Sergio Perez, die jonge Mexicaan. Terwijl nu een pistop zien van team van McLaren. Jensen Button die een verloren race rijdt. Zo lijkt het door een aanvaring met Kartikin die binnen gaat komen. En het gaat proberen met Slings. Die gaat dus een gokje wagen. Ja, wie weet. En achter het leidende duo dan Hamilton, de man die derde werd in de eerste race op de derde plaats. Vettel, de wereldkampioen ja, de, de wereldkampioen die het moeilijk heeft, want die auto is niet supersnel, toch vierde. Dan Raikkonen met de Lotus op de vijfde plaats, zesde ligt Mark Webber. En de grote verliezers zijn toch de twee mannen van Mercedes Rosberg en uh, Michael Schumacher niet in de top 10. Schumacher had al in de eerste ronde een spin en daardoor uit de top 10 weggevallen. Uh, en dan ja, Jensen Button, dus een slechte race. Nu Alonso de koploper binnen met nog veertien ronden. Ook hij gaat naar droog weerbanden voor laatste gedeelte van deze race. Maar ik voorspel u, er gaat nog van alles gebeuren hier in Maleisië. Zo'n dag is het vandaag in de Formule 1. Wie gaat de tweede race van dit seizoen winnen? Wordt het van Anne Alonso, wordt het Sergio Perez of misschien toch wel Lewis Hamilton? Van alles gaat daar gebeuren, maar van alles gaat ook hier gebeuren. Wees gerust, er zijn ongelooflijk veel mensen al uh, op dit moment naar het verjaardagsfeestje gekomen. En er lopen ook ontzettend veel uh, ja, beroemde mensen, zou je bijna kunnen uh, zeggen, rond. Edwin Cornelissen, jij bent onze vliegende reporter hier, beeld en geluid. En volgens mij heb jij al een uh, groot sportvrouw bij je. Inderdaad, uh, dat is er niet zomaar eentje. Dit is Esther Vergeer, de rolstoeltennister, hier aanwezig. Jij bent een groot fan van dit programma. Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, ik luister heel vaak en ja, ik word gewoon geëntertained. En ik vind het zo waanzinnig gaaf dat je op deze manier ja, sport in beeld kan brengen eigenlijk. Want je hebt er gewoon altijd een... Uh... Ja, een idee bij van wat er allemaal gebeurt en alsof je er live bij zit. Dat is toch opmerkelijk, hè? Want je hoort vaak sporters... die zweren natuurlijk bij aandacht op televisie... maar juist die radio neemt een speciaal plekje voor jou in. Nou, ja, zeker. Ik bedoel, het, het, het is iets anders dan beeld. En het is iets anders dan achter de televisie zitten. En je kan er een soort van je eigen ja, fantasie ook bij gebruiken. Dus dat maakt het wel leuk. Heb je dan ook nog favoriete sporten om naar te luisteren? Nou ja, nee. Zolang er maar passie in zit... en uh, zolang er meegesleurd wordt, dan maakt het niet uit wat voor sport... We horen hier net twee oude presentatoren aan het woord. Of een prestator en uh, de muzieksamensteller. Maar heb je ook nog een favoriet als het gaat om presentatoren? Ja, dat durf ik hier niet te zeggen. Nee. Oh. <laughs> je hebt in ieder geval een borstje bloemen meegenomen. Nou ja, ik, ik ben onderweg naar Schiphol. Ik uh, vertrek vandaag voor twee toernooien naar Amerika. En ik dacht, nou ja, op de weg naar uh, Schiphol... kan ik best wel eventjes een bloemetje langsbrengen. Dus uh, bij deze van harte gefeliciteerd. En natuurlijk heel veel plezier vandaag. We roepen Twan van Peperstraat er even bij, Twan. Nou ja. Dan kan ik hem aan jou overhalen. Nou, heel fijn. Dank je wel. Esther. Ik, ik, ik heb het al eerder gezegd tegen Esther. Ik bedoel, het is een, uh, bijna een droom om zo'n welbespraakte sporter uh, af en toe aan het woord te krijgen als Esther Vergeer. Dus uh, dank je wel. Uh, echt een compliment voor de sport. Dank je. Goed, en wij gaan meteen door. Uh, beeld en geluid betekent ook dat we live muziek hebben. U heeft ze net al even gehoord, Voice Mail, met de opening van de uh, Lijn. En we gaan even praten met uh, de mensen van uh, Voice Mail. Kom ik uit bij, bij Jean-Pierre, uh, een beetje de, de leader of the band? Uh, uh, God, de leader zeker niet, maar het bekendste gezicht misschien. Het bekendste gezicht. Jullie komen uit België, uh, maar momenteel bezig met een Nederlandse tournee. Gisteren nog Stadskanaal? Ja, klopt. Uh, we hebben dit weekend een, een weekendje in Nederland gedaan. Heel leuk altijd. Een a cappella-band. Heeft nou iedereen altijd een vast instrument? Uh, goh, wij hebben als vast instrument de stem. Ja, maar zingt iedereen altijd de bas of altijd uh, het ritme of uh, de gitaar of wat? Wel, dat is het voordeel dat wij hebben. We kunnen afwisselen. We zitten met uh, drie bassen in de groep. Uh, we zitten met een aantal uh, hoge stemmen en uh, die wisselen af. Dus dan kan je heel breed gaan. Uh, heel breed? Dus jullie repertoire is ook breed? Uh, zoals wij zelf. <laughs> um, ja, is overigens iedere nummer zomaar a cappella te zingen? Of moet er wel een bepaalde randvoorwaarde zijn? Goh, elk nummer is waarschijnlijk a cappella te zingen nu. Of dat het in de stijl van Voice meer lukt, uh, dat weet ik niet. Nu, ik nodig de mensen zeker uit om, om uh, 7 april eens te komen kijken naar de nieuwe comedie. Want daar staan we met de nieuwe show. Heel goed, heel goed. Uh, meteen een beetje reclame. Uh, wat ik nog even wil weten: uh, jullie komen uit België. Betekent dat wel iedere zondag even luisteren naar uh, Langs de Lijn? Goh, het gebeurt wel, het gebeurt wel. Het gebeurt, nee, niet te vaak. Wel, vooral in de winter als het, uh, het schaatsen en zo, dat is, dat is toch iets dat in België net iets minder wordt gevolgd. Uh, in België hebben we natuurlijk een heel grote uh, uh, wielrenners uh, gewoonte. Uh, alle tours, uh, vandaag Gent Wevelgem trouwens, uh, die worden allemaal gevolgd, in, uh, zowel op tv als op de radio. Wielrennen, wielrennen, wielrennen. Bij onze zuidelijk buren. Wat, uh, wat gaan jullie spelen vanmiddag? Jullie gaan later nog een nummer doen. En wat nu eerst? Wel, uh, eerst gaan we een nummer van, uh, van hier, van uh, Anouk doen. Good God. Heel goed. Dames en heren, voicemail. Dum. 1, 2, 3. Dum, dum, dum. But I don't, but I don't, don't know and I'll do anything, anything you want, don't pretend and I'm someone I love, hey, good God, no I want won't let everything, but right. I know you're troubled, line up, line up, but I'm the determined to create the things that up, in my head that never happened, and time I gotta choose, I hate them all over, Me. hey show me stars that i've never seen See. i know it's wrong why does it feel so right so right you haven't got me yet but you might, you might. smiling back, back at me i want to do, do it do it i want to be with you. you let me go through, through it but then it. i gotta make it back a could you show me all the things that you could do, do, do, do. God, I, but I know you're trouble. De voicemail met een nummertje van onze eigen Anouk. En later komen ze in deze jubileumuitzending van Langs de Lijn nog een keer terug. Andermaal twee korriveeën aangeschoven hier uit het verleden. En uh, ja, die gaan we inleiden natuurlijk met een mooi fragment uit het verleden. Het eerste fragment, als u het hoort, dan weet u na een seconde of drie al over wie we het hebben. LOS Langs de Lijn. Hoe was het ook alweer? door Santini, Santini gaat nu met de bal over de middellijn, komt op de PSV half, speelt in de diepte op Parizon, Parizon zet die bal voor, kan die worden weggehaald door Wilschid, weer een schot en weer een doelpunt, nou dat is nog niet te geloven, een doelpunt van Santini, een schot van buiten de op het strafschopgebied en dat is 3-0, 3-0 na exact 5 minuten spel, nou dit zijn werkelijk onvoorstelbare torenheden, dit heb ik nog nooit meegemaakt, ik heb al heel wat voetbalwedstrijden gezien, maar iets dergelijks is volkomen nieuw voor mij. Hij zit er nu heel rustig bij hier naast me, maar toen was hij vrij opgevonden, merkte ja. we. Heinze Bakker, welkom. Dit was de hele sensationele wedstrijd overigens. He? Ja, dat was ongelooflijk. En het gekke is, je moet weten, ik was daar voor de radio uiteraard. En Theo Reis, maar ik was daar voor de televisie. En bij wijze van grote uitzondering stond de PSV-coach, Het was toen Kees Rijvers, ja. uh, ons toe om van tevoren zijn tactisch speelplan uh, tot ons te krijgen. We mochten hem daarover uh, interpelleren. De dat deed hij nooit, maar toen wel. Nou, hij legde uit hoe hij ging spelen, wat het tactiek van zijn wedstrijd tegen Saint-Étienne zou zijn. Alleen ja, toen binnen 2 minuten 1-0 en binnen 3 minuten 2-0... en binnen 5 minuten 3-0 op het scorebord stond... ja, van die tactiek natuurlijk helemaal niks meer over. En die heeft hij ook nooit meer prijs gegeven, natuurlijk. Je nee. Of sprak jij zo goed Frans dat je de trainer van Saint-Étienne nog heeft? Dat niet gelikt, natuurlijk. Goed, en uh, we, we praten ook met een andere man. Uh, beide heren hebben veel tennis gedaan in het verleden. En uh, we gaan ook even luisteren naar zijn stem. We gaan terug naar 1992. Noël is langs de lijn. Hoe was het ook alweer? Het is nu 10-9 in het voordeel van Boris Bekker. En de tiebreak loopt al een kwartier. En nu staat Volkov te serveren op de tweede service. Plus een service die nu de netband raakt. Hij mag dus nog een keertje over. Want de bal kwam in het service van. Maar we hebben dus nu voor het eerst in een tiebreak ook een setpoint voor Boris Bekker. Maar Volkov, met die tweede service niet te hard, krijgt hem terug op zijn voorhand. Bekker, backhand, vanaf de baseline. Ze blijven allebei achterin staan. Een hoge bal voor Bekker zijn voorhand. Dan moet Bekker lopen naar de backhandkant en staat... Volkhoff bij het net en hij gecolleerd in het net. En de eerste set is voorbij. Bekker wint eerste set, 7-6. Bekker tegen Volkhoff, de finale van het ABN AMRO toernooi in 1992. En de man die u hoorde, Beb van Hout. Uh, het, het klonk wat voorzichtig, Beb, als we het ook vergelijken met uh, Hoe Hoezo voorzichtig? Be be beetje ingetogen, een beetje rustig commentaar. Ja, maar dat was altijd het geval als je bij tennis zat. Uh, ze zijn aan het spelen, er is een volle zaal en het is muisstil... Dus je kon moeilijk echt uit je dak gaan en ik deed het op die manier. Van welke tijd tot, uh, ja, welk jaar heb jij gezeten bij, uh, bij Langs Ik ben, uh, ik heb mijn eerste tennisreportage gemaakt, heb ik thuis nagekeken in 1966. Hoe dat kan, wel ook niet, maar ik denk dat het programma toen marathon heette. En dat was uh, in Scheveningen. Uh, Santana had Wimbledon gewonnen. En elke uh, jaar speelde de Wimbledon kampioen de zondag daarna tegen Tom Okker. En die, uh, dat heb ik toen voor, uh, voor het programma gedaan. Ik denk dat het voor om was. Jij zei 66, Heinz Bakker. Uh, 67 geldt als officiële startdatum. Maar dat geeft al aan. Jullie komen uit de omroepen, zeg maar. Hè? Jullie hadden een omroep achterant. Wanneer dacht je nou ik werk voor langs de Lijn? Of dacht je altijd ik werk voor mijn omroep... en dat is in een gemeenschappelijk verband? Hoe zat dat gevoelsmatig, nee, ja, zeg maar? Kijk, uiteindelijk werd er hier voor... Uh, wat dan nu de N NOS langs de Lijn is... je werd dan beschikbaar gesteld door je omroepvereniging... Ja. Ik, waar je in dienst was. Maar ik was in dienst bij de NCRV... Dus dat was een, uh, een omroep met een religieuze achtergrond. En daar mocht ik wel voor langs de lijn werken namens de energie. Maar, maar niet, op niet op zondag. Alleen, ze hadden een beetje merkwaardige, want ik deed altijd het schaatsen ook. Hadden ze een beetje merkwaardige formule ontwikkeld. Ik mocht niet op zondag voor langs de lijn werken. Tenzij de zondag deel uitmaakte van een meerdaagse evenement. Dus een EK schaatsen in Ereveen over twee dagen. Dat mocht ik wel doen. Maar een wedstrijdverslag maken van Kambuur tegen Herenveen, dat mocht weer niet. Maar, maar het gevoel, het NO, was er een NOS-gevoel, was er een overkoepelend gevoel... of was je in, zeker aanvankelijk nog gewoon NCV? man Nou, het, het speelde niet zo dat je NCV was of Avro was of wat dan ook. Maar je maakte met elkaar dat sportprogramma en dat was, dat was het enige wat telde. En ja, je deed het met een stel collega's. Prima. En hoe zat het met jou, Ben? Was je echt NOS-man of toch ook een beetje omhoedman? Uh, dat NOS-gevoel, dat groeide... Uh, ik was KRO-man. En uh, uh, Vree, wijle Weile de Vree heeft vanaf het begin geprobeerd mij uh, bij Langs de Lijn uh, in te brengen. En dat, ja, dat hoorde ook zo. Want ook wat Heinze zei, je werkte bij de Omroep. En was je automatisch uh, lid, zal ik maar zeggen... tussen aanhalingstekens van Langs de Lijn. En uh, ik kwam in 1974 bij de KRO. En uh, in 1977 bestond Wimmelden 100 jaar... En toen besloten we met het college van de werkgroep Sport om Wimmelden te gaan coveren. Betty Steuven kwam in drie finales en mijn kostje was eigenlijk gekost. gekocht. Ik heb 17 jaar achter elkaar Wimmelden gedaan. En alleen maar tennis ook voor langs lijn. Of ook af en toe en... nog wel eens een nee, uitstapje? ik ben begonnen met voetbal. Want ik had een voetbalverleden bij de kranten. Ik was Ajax-verslaggever bij het Parool geweest en bij het Vrije Volk. En uh, uh, bij, de, uh, bij de omroep heb ik uh, vier Olympische Spelen gedaan. Eén één bij het Vrije Volk. Dat was München. En vervolgens heb ik vier keer zeilen gedaan op Olympische Spelen. En op de laatste dat ik was in Seoul. heb ik zeilen en tennis gedaan. Heinzen, um, we hebben van jou een voetbalfragment gehoord. We hadden ook een schaatsfragment, we hadden wielenfragmenten. Je hebt heel veel verschillende dingen gedaan. Was die liefde van begin af aan? Of groeide je ook van sport naar sport? Nou, de liefde voor het schaatsen was van begin af aan. Want ik ben uh, geboren in Friesland. in een waterrijk gedeelte van de provincie. En daar was het in die tijd elke winter winter. Met andere woorden, je stapte in de keuken op je schaatsen. Je liep het erf over en je kon zo de hele provincie in schaatsen. Dus dat schaatsen dat zat, er, dat zat er van begin af aan in. Uh, er niet, dat heb ik moeten leren. Het was namelijk zo, het was uh, voorafgaand aan de Olympische Spelen van 1976 in Montreal... dat ineens de toen bestaande uh, radio, uh, wielerverslaggever, Theo Komen... de overstap maakte naar de televisie voor tijdelijk. En ineens zat de NOS Radio... Zonder wielercommentator. En toen kwam, ik dacht erop van de Gaats nog. Die was toen de deur bij en zei, je moet het wielrennen gaan genoemd. Ik heb niemand. Ik zei, ik weet niks van wielrennen. Maar vanaf dat moment ben ik me erin gaan, gaan verdiepen. Ik ben erin geklommen. En vanaf dat moment heb ik wielrennen gedaan. En ik, ik moet je eerlijk opbiechten. Al die jaren mag dat nu wel een keer gezegd worden. Ja, maar... Dat ik het baanwielrennen in Montreal deed voor de radio. Terwijl ik van mijn levensdagen nog nooit een baanwedstrijd gezien had. Gelukkig was het al voor de radio, Heinze. We ja. hebben het gehad over. Ik heb er uh, nooit over het, gehad. Het combineren van uh, sport en hobby. Uh, jij bent volgens mij ook zo iemand, hè? Je hebt nooit het ja. idee gehad dat je aan het werk was. Nee, aan. dat heeft bijna absolutely. niemand belangstelling. Nee, absoluut niet. Je, de, je, hobby, ja. Hobby is. Uit de hand gelopen hobbyisten zijn. Dat. We zo heb je het Met net een iets. beetje muziek ertussen Ja, dat, dat was helemaal nou goed voor. Het, het aardige wat Heinze zei. Uh, wij hebben samen de PC verslagen in 1905 of 1976. En hij, even voor de niet vriezen daar zitten we in, het, Vraneker, het jongen, het kaatsen zitten ja. in Vraneker. Het kaatsen en, in Vraneker. En ik deed daarvoor het eerst kaatsen terwijl ik nog nooit kaatsen had gezien. Hij <laughs> ja. zei, ga maar met me mee. En toen kwam de finale van, uh, van de PC. En hij zei, ik moet even weg, hoor, want ik moet om bij Omroep Friesland gaan doen. En daar zat ik in mijn eentje. Ja. Maar gelukkig, als je goed keek, het heeft bijna dezelfde telling als tennis. Ja. Hey, nog even, even, wij proberen het een beetje in perspectief te plaatsen... Um, Radio, tv, dat is nu een behoorlijke concurrentiestrijd. Ik bedoel, Alle wedstrijden zijn ook gewoon live te zien op televisie. Hoe was dat in jullie tijd? Was radio het, het medium radio veel en veel machtiger? Het, het medium was veel machtiger. En ik zal je nog wat vertellen. Uh, in 1989 speelt op uh, de tweede dinsdag van Roland Garros... Cheng tegen Lendl. Een hele beroemde partij de met onderhand serveren. Ja. Uh, en Cheng die de grote Lendl verslaat. Uh, die wedstrijd die was afgelopen om ongeveer tien over zes. En uh, ik zat maar te smeken, jongens, ik wil erin, ik wil erin. Want die wedstrijd liep af. En toen zat het dus, zag het er dus niet naar uit dat dat het geval was. Toen heb ik uh, mijn recorder ingedrukt. Ik heb live verslag gegeven. En vervolgens, uh, toen het, uh, de, de ster was afgelopen, het bandje gestart. En er was geen tv. En dat, nou ja, je kreeg het live op de radio, alsof het live was. Heinze, ben jij um, um, sportfan gebleven in hart en hier? Speelt, speelt ja. langs de lijn nog... Op, staat hij automatisch op langs de lijn op een oude Absoluut. Ik slag uit, nou, sla <laughs> een uitzending over het gelooft niemand dat hij dat zegt, dus dat zeg ik ook niet. Maar ik ben een heel trouw en vervent luisteraar, ja. En wat zijn de sporten waar je nu zelf uh, het meest naar kijkt? Ik zie je nog wel eens in het voetbalstadion, hè? Ja, ik kon er wel eens kijken bij, bij mijn oude clubje, dat is Herenveen. En waarom is dat nou mijn oude clubje? Die aan de doren wil ik dan ook nog wel kwijt. Ik heb al gezegd, geboren boerderij in Friesland. En dat was een boerderij die lag aan de route van Groningen naar Herenveen. En in die tijd had je dus nog geen Groningen of GVV, maar had je Bikwik. Dat was de Groningse club. En twee keer per jaar moesten Herenveen en BeQuick tegen elkaar. En dat was altijd de wedstrijd van het jaar. En als ze in Heerenveen moesten spelen, dan zag ik op een gegeven moment... zittende voor de boerderij die Groninger supporters op de fiets voorbij komen. En smiddags om een uur of half vijf, vijf uur kwamen ze weer terug. Aan de manier waarop ze dan terugkwamen, kon ik aflezen wie er gewonnen had. Dat was het ongeveer. Beb, uh, we hebben je net gehoord bij de finale ABN AMRO toernooi. Uh, we hoorden je al, al praten over Cheng tegen Lendl. Wat het hoogtepunt geweest? Oh, zijn er veel... Ja, je wist dat die vraag zou komen. Kom. <laughs> ja, ik vond een hoogtepunt vond ik uh, McEnroe lendel Maar ja, er zijn de, vandaag de dag ook zo'n uh, veel boeiende wedstrijden. En ik ben nog steeds met tennis bezig. Ik ga komende zomer voor de 24ste keer naar Roland Garros. Ik schrijf nog voor het blad tennis. Uh, ja, je blijft in de sport. Van de week uh, Heracles dat wint van de AZ. Ik bedoel, dat is ook een prachtig hoogte. Heb ik wel niet meegemaakt, maar... Er blijven hoogtepunten komen. Het gaat maar door en door. Ja. Laatste vraag, Heinze. Je, je moet toch even uit een van die sporten kiezen die je, die je verslagen hebt. Wat, de, de, de, wat is toch jouw sport uiteindelijk? Nou, nu, we... nu mag je het zeggen. Wij vinden ook alle sporten mooi. Nee, maar nu mag jij het zeggen. Jouw sport... Dat, de, de, mijn sport is schaatsen. Daar gaat het niet om. Maar als je zegt wat is je het meeste bijgebleven... Dan is het het opstarten van het programma Radio Tour in 1977. Voor het eerst na dat Theo Komen dat een aantal jaren in een update had moeten doen... gingen we met drie verslaggevers apart en ontwikkelden we een formule... die, mag ik zeggen, vandaag de dag nog altijd wordt gehanteerd. En daar ben ik als het mag best een beetje trots op. En daar zijn wij jou en Beb van Hout ook. Want jullie hebben heel veel gedaan voor dit programma. Zeer dankbaar voor dat wij mogen voortborduren op de grootheden uit het verleden. Nou, Dank jullie. Kan niet wel. Dank jullie. Bakker en Beb van Houten. Het is acht minuten over half één. Live sport natuurlijk ook in langs de lijn AZ RKC inmiddels begonnen in Alkmaar. Ronald van der Geer. De koploper AZ is vroeg in actie. Brunchwedstrijd van deze zondag. Wat dan begin van de koploper. Het is nog 0-0 na negen minuten. Wat gewijzigd elftal. Als we kijken naar het elftal tegen de graaf Of tegen wat tegen NAC speelde vorige week. En met 0-0 gelijk speelde, maar liefst 5 andere spelers bij AZ in het, in het elftal. Maar goed, Verbeek heeft een grote selectie. En kan dus het een en ander veranderen. Gudmondson voor Berend klaar van, omdat Paulsen moe is. dan zander voor Rijnen. is zander een keer terug van een schorsing. Martens terug van een blessure. Dat gaat ten koste van Valkenburg. Ja, en Eltidoor is in de spits vervangen door Benschop. Dat is dan het elftal dat de kater moet wegspoelen vandaag... van die bekernederlaag tegen Heracles op ditzelfde veld. Een paar dagen geleden ging men onderuit met 4-2. En was het elftal van Verbeek gewoon moe... En zakte het eigenlijk fysiek door het ijs. Tegen RKC dat uh, eigenlijk het hele seizoen al in de winning mood is. Op de achtste plaats staat. Nou ja, stond. Want er zijn wat ploegen naar resultaten van gisteren overheen gegaan. Dus een overwinning is uh, wenselijk voor het uh, elftal van vertrekkend trainer Ruud Brood. En RKC eigenlijk het meest dreigend geweest in de eerste minuten. Nu pas. Geeft zet een beetje gas. En combineert het op de helft van uh, RKC. Met Clavan die dus speelt als uh, linksachter. Aan de linkerkant komt daar Snow tegen. halverwege de helft van RKC. Geeft hij uh, de bal aan Martens. Martens met een steek. De bal in het strafschroepgebied. Holmen en daar is Jeroen Zoet, de keeper van RKC er als kippen bij om die bal voor de voeten van de Australiër weg te plukken. AZ is eigenlijk maar één keer gevaarlijk geweest met een actie van Gudmondson die aan de rechterkant staat. Kwam naar binnen en schoot er duidelijk met het linkerbeen net naast de goal van RKC. Nu is AZ wel wat agressiever. Want als RKC de bal uitschiet richting de AZ-helft is de bal direct weer in Altmaarse handen. En wordt nu Gudmondson weggestuurd in de diepte door Holmen. Maar weer is Jeroen Zoet voor zijn goal. Heer en meester. Heerst dus in zijn strafschopgebied geeft de bal mee aan Van Pep. We doen het dus in de beginfase in een Alkmaars zonnetje zonder doelpunten. Hoewel misschien nu, nee, schet wordt niet bereikt. Door neem 0-0 na 11 minuten in Alkmaar. Outside in the night, I'm outside in the day Looking back on the track, gonna do it my way Outside in the night, I'm outside in the day Ik heb zo'n dag dat je wees mag mijmeren dat vroeger alles beter was dan heden. Maar we kwamen nog wel af en toe de Amerikaanse top 100 binnen. Bijvoorbeeld George Baker met Little Green Bag. Vele sportieve hoogtepunten in de geschiedenis. Ja, Nederlandse hoogtepunten. Twee keer de Tour gewonnen. Maar het sportieve hoogtepunt in 1988 op voetbalgebied. Ja, we werden Europees kampioen. We gaan terug naar die mooie halve finale. Nederland tegen Duitsland, EK88. NOS langs de lijn. Hoe was het ook alweer? Op weg naar de plekking van twee maal een kwartier. Maar Koeman, Koeman gaat het misschien nog een keer proberen via een lange bal. Ja hoor, doet hij inderdaad. Knap Nou, Jan Wouters. Wouters, we de deden door naar nou Van Barstens. Van Barstens schiet. Je... Ja! Van ja, ja, ja. Ja. Barstens stikt er ineens in. Dan dat het er weer op en is daar ineens die lekker van Barstens. We zeggen dat hij de Nooste land speelde. En ineens komt hij naar Van Barstenskolen. En stikt die bal in de uiterste hoek. Lars Eiken-Heeval. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk, zeg. Ja, ja die, Nederland die schreeuwen naast ons. Of? En, <laughs> <laughs> en nog iemand die er even over probeert overeen te komen. Die komt later op de middag eh, nog langs. Um, ik was, je mocht nooit juichen op de tribune Werd mij ooit geleerd toen ik er voor het eerst kwam. Maar toch, je, je emotie neem je mee hè, bij Nederlands voetbal. Toch? Ja, en dat dan... groeide naarmate het toernooi voordeed. Want het ging toen steeds beter bij het Nederlands elftal. En op den duur word je eigenlijk een soort supporter. Het mag eigenlijk niet, maar je ontkomt er gewoon, ja. Je hebt het altijd gecombineerd met, met schrijven ook. Um, weet je nog wanneer je bent begonnen voor Langs Lijn? Ja, die wedstrijd vergeet ik nooit meer. Want ik, uh, het was op 21 maart 1976, Excelsior NAC 02. En ik was gevraagd door Rob van der Gaas, de toenmalige einddirecteur. Maar ik vroeg hem, wat moet ik nou eigenlijk doen? Hij zei, nou, je beschrijft gewoon wat je ziet en je moet een eigen stijl ontwikkelen. Maar ja, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Dus ik ging daar zitten, op van de zenuwen, de hele nacht haar oog dicht gedaan. En de eerste flits uh, komt... John van der Spek, de rechtsback van Excelsior, komt op met de bal. Dus ik geef aan dat hij een voorzet geeft. Maar de bal ging over dat kleine tribunetje op Woudenstein. En ik was verstijfd. Ik wist niet meer wat ik moest zeggen. Dus ik hoor Willem Ruijs nog zeggen... Hallo, Bert, ben je er nog? Maar ik wist niet meer wat ik moest zeggen. En Willem heeft er toen een fantastisch einde aan gemaakt... om te zeggen van, nou kennelijk is de verbinding verbroken... Gaan we gaan ergens anders kijken. Ja. Even over die essentiële zin. Je beschrijft wat je ziet en je moet een eigen stijl ontwikkelen. Is dat eigenlijk niet de kern van die verslaggevers moeten hebben? Ja, dat is het natuurlijk wel. Maar, maar hoe of wat, dat, dat wordt je gewoon niet geleerd. Je moet het zelf ondervinden. Maar na de eerste wedstrijd dacht ik ook, nou, het was zo slecht. Ik word nooit meer gevraagd. Maar de week erop werd ik toch weer gevraagd. En na een wedstrijd 4, 5, dan kom je in een bepaald ritme. Ga je bepaalde dingen zelf ondervinden. En dan kom je, denk ik, tot een bepaalde stijl. Nou, heb je ook vaak uh, commentaar gegeven samen met anderen. Met Jack weten we dus ook. Uh, hoe lastig was het om, om, om samen een eenheid te vormen? Nou, met Jack ging dat fantastisch. Want we waren eigenlijk twee totale tegenpolen. Jack heel extatisch en ik tamelijk rustig. Dus dat veelt elkaar geweldig aan. Ik heb Jack later ook wel eens horen zeggen... dat hij nooit meer zo'n goede tegenpool heeft gehad. Dan, ja, ik, ik vond onszelf eigenlijk een perfect koppel in dat opzicht. Okay, ja, we, we, gaan, daar... ja, we gaan heel even, we, we praten zo met jou door... maar we pakken even de slotronde mee van de Grand Prix van Maleisië. Ronald van Dam. Ja, ik zei al, een bizarre race in uh, Maleisië die dus drie kwartier heeft stilgelegen wegens een uh, hoosbui. En toen ze weer gingen racen gebeurde er ook van alles. De wereldkampioen uh, Sebastian Vettel in al zijn ijver toch naar voren te komen. Als het dan niet lekker gaat, dan zie je bij Vettel ook meteen dat hij nerveus wordt. En dan race een auto uh, tegen de achterkant van Narayan Kartikin, wat Button al eerder deed aan. De indiër van de HRT aan en uh, moest er binnenkomen. Dus uh, voor een nieuwe band, lekker band. En dat heeft hem weggeworpen uh, uit de top 10. En daarna was er ook waren Er nog eventjes problemen voor de man op de tweede plaats. Hij was bezig. Fernando Alonso binnen te hengel. De jonge Checo Perez. Sergio Perez. Even iets te wijten Een hachelijk moment. Maar hij hield zijn auto op de baan. En dan ligt nog altijd op de tweede ronde. Op de tweede plek achter Fernando Alonso. Maar dan rijdt die Spanjaard toch weer een heerlijke Grand Prix. Je hebt niet de snelste auto. Dat hebben we kunnen zien in Australië vorige week. Maar als de omstandigheden ineens anders zijn en listig zijn. Dan heb je niet zoveel meer alleen maar een snelle auto. Dan moet je ook de juiste beslissingen maken. Een beetje geluk hebben. En Alonso doet dat fantastisch. Hij gaat de Grand Prix van Maleisië winnen. Dat is voor het eerst sinds halfweg vorig jaar dat hij weer zijn Grand Prix binnenhengelt. En hij wordt ook meteen de koploper in het wereldkampioenschap. Maar wat een rezo voor die Sergio Perez. Op de derde plaats gaat dan Lewis Hamilton terechtkomen. Als er niks geks meer gebeurt in die allerlaatste ronde hier in Maleisië. Voor de Alonso zijn het echt de allerlaatste meters. Daar is de geblokte vlag. Fernando Alonso. En in Italië worden ze helemaal gek. Hij wint de grote prijs van Maleisië. Tweede wordt Perez met de Sauber. Voor het eerste vier jaar. Weer een sauber op het podium. En uh, hij rijdt trouwens ook met een Ferrari motor. Jong, pas 22 jaar, staat op het lang, verlanglijstje van Ferrari Perez. En derde wordt dan Lewis Hamilton voor de tweede keer op rij op het podium. De man die van Paul vertrok, misschien wel de snelste auto in het veld. En hij wordt dan de nummer twee in het kampioenschap. En Weber met zijn Red Bull gaat dan beslag leggen op de vierde positie voor Kimi Raikkonen. En hoe is het dan met Michael Schumacher? Want dat wil Tom graag altijd even weten. Nou, die gaat waarschijnlijk uh, tiende worden in deze race. Heeft toch nog een puntje, ondanks uh, die, uh, dat spinnetje in het begin van de race. Pak meteen maar even de stand in het kampioenschap mee. Alonso wordt een nieuwe koploper met 35 punten. Heeft er dan vijf meer dan Lewis Hamilton. Die staat tweede. Button scoort vandaag geen punten. Eindigt buiten de top 10. Die blijft derde op 25 punten. Webber met 24 punten. Vierde. En dan op de vijfde plaats. Echt waar. Sergio Perez met de Sauber. ondanks die... Of dankzij dus die tweede plaats hier vandaag in Maleisië. Een gekke Grand Prix en speciaal inderdaad zoals jullie al zeiden even een buitje regen om mee te kunnen, live mee te kunnen gaan in deze jubileum, jubileum uitzending. Ronald van Dam, ja een mooie opsteker voor Ferrari en als we toch over op bezig zijn, koploper AZ tegen het verrassende RKC, Ronald van der Geer. En RKC houdt verrassend stand. Hoewel, hoe verrassend is dat? Het is nog 0-0 na 20 minuten. AZ wordt wel wat sterker. Maar heel overtuigend is het allemaal niet wat de koploper laat zien. Het lijkt een beetje erop dat alle ploegen in de top van de competitie... in de slotfase wat worstelen met de vorm. We kunnen het vanmiddag zien bij Ajax en PSV. We hebben het gezien bij Twente. En we zien het nu bij AZ. Dat bezig is aan de 45ste wedstrijd van het seizoen. Maar echt dominant is het nog niet. En RKC kan eigenlijk moeiteloos overeind blijven. Net een keer een, een UA-moment vanaf de tribunes. Toen er is een fatsoenlijke avond werd op ...gezet door Martens aan de linkerkant. Alleen zijn voorzet kon uiteindelijk niet door benschop De diepe spits van AZ worden binnengetikt. Wel veel balbezit voor AZ. Met nu Elm, aardige bal in, uh, ja, nou aardig, uh, naar de linkerkornervlag... ...die dan door spits benschop maar kan worden binnengehouden... ...en over de zijlijn kan worden getikt. Dan moet de RKC daar ingooien en is AZ hopelijk dan in staat... ...om uh, de Waalwijkers op te sluiten. Daar in die hoek Martina gaat uh, die ingooi nemen. RKC stond dus achtste, is uh, de, de, de naam NAC in de jaren negentig... De eerste promovendus die na 26 wedstrijden zo hoog staat. En dat is dus de prijzen voor het helftal waarvan iedereen aan het begin van het jaar zei. Dat is een degradatiekandidaat nummer 1. Er wordt een overtreding gemaakt nu op Holmen. Komt zo meteen een vrije trap aan voor AZ ter hoogte van het strafschopgebied. Spelen 21 minuten. Het is nog altijd 0-0 in Alkmaar. Bert Nelof, dit was niet uh, geregisseerd, maar dit is gewoon van de Geer. En dat is uh, uh, buiten dat jij zo zelf zo langslag hebt. is een beetje jouw ontdekking, hè, mogen we zeggen. Nou, misschien een beetje wel, maar hij werkte al jaren voor Radio Rijnmond. En dat hoorde ik wekelijks, omdat ik in de buurt woonde. Ja. En ik vond hem met kop en schouders boven iedereen uitsteken. Dus ik heb heel veel getikt. En jongens, ga eens naar die man luisteren. Nou, en zo is het eigenlijk gekomen. Ik heb als dank er wel een hele mooie oude fles whisky van hem gehad. Dus, ja. en, en hoe luister jij naar? Nou? Ben je nog altijd als je verslaggevers hoort... dat je en naar de wedstrijd luistert en naar de verslaggevers? Ja, maar... precies. En, en het valt vaak op dat ze niet zeggen waar de bal is. Dat is het eerste waar ik altijd op moest letten. Waar de bal is, beschrijf dat. En dat mis ik wel eens een beetje. Wat zijn er meer van die huistuin- en keukenregels? Uh, meteen wedstrijd noemen, meteen stand? Of... Ja, en bijvoorbeeld als je niet zo gauw ziet wie het is... daar had ik in het begin nogal moeite mee... Dat ik niet alle spelers kende. En dan wil je toch zeker de, de goede man noemen. En dan zit je, uh, uh. Maar het is toch radio, niemand ziet het. Dus doe maar een naam. En dan gaat het verslag veel uh, simpeler. Is, uh, het, het voetbal is veranderd. Is de verslaggeving mee veranderd? Is dit programma mee veranderd? Ik las er ergens dat iemand zei, ja, de, de, de, de sport is vercommercialiseerd. En langs de lijn ook wel een beetje. Is dat jouw gevoel ook? Nee, dat heb, het gevoel heb ik helemaal niet eigenlijk. Ik heb het idee dat het eigenlijk altijd hetzelfde gebleven is... En Waarom niet? Het is altijd een goed programma geweest. Maar moet je wat goed is veranderen. Ja, ik, ik wil toch nog even mee, met je mee teruggaan naar 1988. We hoorden net het fragment samen met Jack van Gelder... bij Nederland Duitsland. Um, het is later allemaal op single uitgekomen. Ben je dan rijk van geworden trouwens? Nou, dankzij Jack, want je weet dat Jack is nogal berust op geld... is ja. er ook 2000 gulden aan overgehouden. Okay. Dus, uh... maar, maar hij kwam er iedere keer maar weer doorheen. Als, als jij een doel dat beschrijft, was, was dat wel leuk? Dat, dat, je dacht, God, ik ben even in alle rust dit aan het beschrijven... en dan krijg je... Nee, dat, er nee, maar het vervelende was, althans vervelend. Had een microfoon met uh, zo'n zo ding wat voor je mond zat. Denk ja, ja. Ja, dus, en, en hij zat ook in de uitzending. Dus als hij wat geluid maakte, dan, zat, dan kwam het boven mij heen. En het was gewoon zijn enthousiasme. Ja, ja, en Hij en... was soms zo enthousiast. Dat, dat verhaal heb ik wel eens verteld bij die halve finale met die goal van Van Basten... dat hij zo gilde, wat je net hoorde. Toen de sprong juichend op en er sloeg de arme DDR-collega... naast ons werkelijk van zijn stoel af. Die lag ineens op de grond. Was... En sigaartjes roken, hè? was dat ook een, iets gezamenlijks ja, dat hoorde, van jullie? Dat hoorde ook bij het bijgeloof, ja. Ik rookte al sigaren voor die tijd. Ja. En hij dacht dat dat uh, geluk bracht. En is dat blijven doen? Ik heb hem eigenlijk verslaafd gemaakt... want hij rookt nog steeds. En ik ben al veertien jaar geleden gestopt. Ja. Dus je had eigenlijk we kunnen beginnen. Ik bedoel, tegenwoordig mag je niet meer roken in stadion, ja. Maar, maar ja... Ja, arme Jack. Toen, toen mocht dat nog, toen mocht dat nog. Ja. E, was dat trouwens ook de mooiste periode, en een beetje daaromheen? Ja, dat, dat was in alle opzichten. Het was natuurlijk een fantastisch toernooi. Het weer was geweldig, het was een hele leuke groep. De samenwerking met Jack was uh, geweldig. Dus ja, dat is eigenlijk het hoogtepunt geweest van mijn carrière, absoluut. Ja. Verslaggever is een, een vak op zich. En jij zei, dat is grappig, hè? uiteindelijk word je als het ware in het diepe gegooid. En dan moet je het zelf maar leren. Is, wij zitten tegenwoordig in een tijd van een alles met opleidingen. Maar is zelf leren zwemmen, om het zo maar te zeggen, misschien niet ook een hele mooie opleiding? Ja, misschien wel. Maar toch mis ik het wel een beetje dat ook de essentie niet aangegeven wordt. Want het heeft voor mij echt lang, duur, lang geduurd voordat ik het vak een beetje onder de knie had. En ik heb het idee dat het wel sneller kan als er inderdaad een opleiding zou zijn. En zou jij nog denken, ik zou graag eens een keer een middagje... voor jonge verslaggevers verzorgen in de goede zin van het woord... om gewoon eens te vertellen wat mij nou opvalt? Zeg maar. Ja, dat zou ik best wel eens willen doen. Lijkt ja, me, dat het lijkt me, me leuk. Mooie, wij gaan er niet over, Bert, maar het lijkt me wel even kijken. Er is een heleboel bazen daar op de achtergrond, dus gaan we wel een potje vinden daarvoor. Okay. Eh, en nog heel even dat tijdsbeeld te, te schetsen. Eh, jij was commentator bij Langs Lijn. Wie, wie waren in die tijd de andere commentatoren? Even meenemen in, in, de, in de geschiedenis. Jack van Gelder uiteraard, ook bij andere wedstrijden. Uh, ja, wie zaten er daar nog meer bij? Daar vraag je me eigenlijk wel. Paulman. Okay. Wie? En Polman. Paulman. Ja, die heeft Zijn natuurlijk ook begonnen bij langs de lijn. Je wordt altijd trouwens, een een-ein uitgenoemd. Hè? Ja, ja, ja. Ja, Jaap ja, ja, zat je volgens ja, mij. Ja, he? ja, ja, ja, ja. Ik heb ja, nog wel een die... wedstrijden met Jaap gedaan samen. Ja. Ja, maar dat was dan vooral de man van, van de zaterdag, hè? Ja, ja. Maar we door de week met de Europacupwet daar was hij wel eens bij en waren met z'n tweeën. En dan deed ik het samen met Jaap en dat was ook een hele belevenis moet ik zeggen hoor. Als wij al deze stemmen noemen, Leo Driesen zat er ook Leo nog Driesen, bij. Leo ja, niet tevreden. Herman van der Velde zei, als je een plaat hoort moet je hem meteen herkennen. Is dat eigenlijk bij een verslaggever ook niet zo? Dat zonder dat we vertellen wie het doet, dat je eigenlijk in één zin moet horen, oh dan zit die daar. Ja, vind ik wel. En dat was toen zeker zo. Ik, heb er nu, ik luister niet zo gek vaak meer naar langs de lijn, maar dat, dat was niet. toen zeker zo. Waar luister je dan naar? Uh, ja, nou, dat dus is een beetje nullig, <laughs> maar ik wil vanmiddag niet weten wat de uitspraak oh, is. Oh, dus jij, ja, ja. jij hoort dat die allerlaatste. Het lukt dat? Want ik hoor wel mensen om me heen die dat ook proberen, maar die zeggen het lukt gewoon niet meer. Want al nee, rij je door de niet, stad, nee. dan zie je het ergens staan. Nee, ik kom er komt een van halve zachte langs. Joh, heb iets gehoord, aardigst ja. Ja, met 5-2 gewonnen. En ik, ja. tomme, weet je wel. Luister ja. dan maar gewoon naar langs de lijn. Wat doe je trouwens, behalve nog af en toe kritisch luisteren naar de radio en sportverslaggevers een beetje beoordelen? nog meer? Uh, helemaal uit nou, de sport? Nou, ik ben er wel wat biografie aan het maken. Ik heb toevallig net een biografie met Leen Looien afgesloten. Een trainer, niet, geen bekende trainer, maar wel een heleboel leuke clubs gehad, leuke carrière gehad. En het gekke is, op mijn oude dag ben ik... Uh, voetbalman van Playboy geworden. Ik maak tegenwoordig verhalen voor Playboy. Kijk Die hadden geen voetbalman. Nou, nee, al die commentatoren die ja, uiteindelijk met pensioen gaan. Ja, is het is wel een hele goede mooie goede om, om thuis leggen. te vertellen... dat je de voetbalman van Playboy ja, bent. Ja, dat is ook ja. wel een hele mooie. Trouwens. Dan kun je mee thuiskomen. Bert Nedelhoff, uh, dankjewel dat je ons even mee uh, weer terug wilt uh, nemen... in de tijd dat jij commentator was bij uh, Langste Lijn. Ja, we zijn bezig aan de jubileumuitzending. De tienduizendste historische fragmenten komen er langs. Uh, de stemmen van uh, Welleer komen langs. En natuurlijk zijn we bij de live sporten... Maar zojuist de Grand Prix Formule 1 van Maleisië is afgesloten. Fernando Alonso heeft daar gewonnen voor Perez. En Hamilton werd daar derde. De race werd een paar keer stilgelegd vanwege de regen. En uh, heel veel festiviteiten, maar natuurlijk ook actuele sport. Wij volgen de wedstrijd AZ-ARKC en draagt u een van de clubs een goed hart toe. En denkt u, er zijn nog helemaal geen onderbrekingen geweest. Dan klopt dat gewoon, want u heeft het Ronald van der Geer net horen zeggen. En ook nu kunnen wij dat op de monitor zien. Ruim 25 minuten gespeeld in Alkmaar. En bij az rkc staat het nog altijd 0-0. En we hebben nog een paar wedstrijden te gaan. De Graafschap Feyenoord en Herakel Utrecht, Utrecht beginnen om half drie. En om half vijf nog integraal te volgen Ajax tegen PSV. En ook de andere sport gaat zometeen op gang. Komen. Het ja. WK afstanden half in twee. Hervéin, half in twee. Korte broek mee. Als je er naartoe ja. gaat. En binnen jij is muts op. Maar om half twee. WK afstanden. WK afstanden. 500 meter gereden. De mannen en de vrouwen. En daarna hebben we ook nog de landenwedstrijden. Gent wevelrum hebben we nog en hockey Amsterdam-Rotterdam. Genoeg te beleven nog in deze tienduizendste langste de lijn. Tot zeven uur. En de lijn. Op één. Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon, Belastingradio, ze bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget.